Similar Rahman Iraqim, Alhamdulillah hierop bil-Al-Alimin. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, beginnen met onze lessen, wekelijkse lessen wil ik op één punt attenderen, wat veel voorkomend is en laatste tijd veelvuldig zichtbaar is en te zien is in heel veel moskeeën. En dat is dat de meeste mensen veel te laat komen voor het aanschouwen van het gebed, waardoor zij of de laatste raka'a halen of helemaal geen raka'a halen en dit is iets niet dit is niet iets kleins want als de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen de metgezellen heeft gezegd die niet in de eerste rij baden maar wel de eerste rak'a haalden la qawmun hatta Allah de mensen zullen niet onophoudelijk te laat komen totdat Allah hun niet laat uitstellen, Oftewel, wanneer jij een goede daad wilt vervullen, zal je deze niet in staat zijn. Waarom? Omdat je niet gretig de eerste rij wilt bidden. Omdat je niet gretig met de imam, wanneer hij de takbiratul ihram uitspreekt, dat je dan al in de rij staat. En daarom zegt ook de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, in een andere hadith. Dus als dit het geval is voor degene... Die niet heel erg te laat komen, de metgezellen. Hoe zit het met iemand die nog later komt oftewel altijd in de laatste rijen bidt of altijd zijn gebed alleen bidt na de imam? Hoe zit het daarmee? Ook zat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam in ander hadith, de beste rijen voor de mannen zijn de eerste rijen. De meeste beloning zit in de eerste rij. Als dit niet te koste van jouw geshoor gaat. Als dit niet te koste van jouw geshoor gaat. Op het moment dat jij in de eerste rij bidt. Maar het is erg modayik. Het is erg nauw. Waardoor jij geen geshoor kan hebben. Concentratie in het gebed. Dan is het beter voor je. Om dit tweede te bidden. Maar dit is de algemene regel. Wat duidelijk moet zijn. Dat je gretig moet zijn. Om het gebed te aanschouwen. Samen met de imam. En niet... Als laatste binnenkomt en dan voor jezelf gaat bidden. Oftewel, je haalt de laatste rak'a. Dus dat is uh, datgene wat ik heb opgemerkt. Dus aansluitend uh, op de hadith die wordt overgeleverd door iemand moslim. Aan abi ruqayat al-tamim, meneer Aus al-Dari. Dat hij zei: het dien nasiha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Waarlijk, het geloof bestaat uit advies geven. Advies geven. En hij herhaalde die drie keer. Dus dat is dat. En wat betreft over... De, de gunsten en de voordelen... dat iemand altijd... de gebeden aanschouwt... met de imam tijdens de al ihram... zijn groot. Zoals een bepaalde ahadid... die Hassan zijn verklaard... goed zijn verklaard... degene die veertig dagen... ...al de gebeden samen met de imam bid... ...met de takbirat il haram... voorwaar voor hem wordt twee dingen... ...geschreven voor hem. Eén dat hij vrijgewaard is... ...van huichelarij... ...en tweede vrijgewaard is van het vuur. Dus er zit hele grote beloning... ...in het aanschouwen van de gebeden. Ook wanneer je eerder komt naar de moskee... ...heb je altijd de mogelijkheid... ...om wat Koran te lezen. Altijd heb je de mogelijkheid... En er was een man die elke maand de Koran uitlas. Toen hij werd gevraagd, hoe split je je tijd? Hij zei, wanneer ik de adhan hoor, dan haast ik me naar de moskee. En zo was de profeet sallallahu alaihi wa sallam. De vrouwen beschreven hem als iemand die thuis werkte samen met de vrouw was. Maar toen de adan gehoord was, was de profeet niet te bekennen. De profeet was niet te bekennen in zijn huis. Dus deze man, elke keer... Was hij juist op tijd. Wat deed hij? Tussen de adan en de liqama. Heb je of 10 minuten of 5 minuten. Ga maar elke keer voor jezelf een woord lezen. Begin maar vanmorgen. En dan zul je zien na een korte periode. Heb je heel veel gelezen. En dat is overeenstemming met de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt. Ahabbul Amali ila Allah adwamuha wa inqallah. De meest geliefde daden zijn bij Allah. De daden die gecontinueerd zijn, al zijn ze van klein aantal, of al, al zijn ze gering met aantal. Tayyip, voor vandaag is het uh, dat we onze lessen hervatten in de drie fundamenten. We hebben vorige week al gezegd dat de Moelle, de schrijver, ons vier zaken. ...heeft toevertrouwd en ons verplicht heeft gesteld om vier zaken te kennen. Deze zijn we al voorbij, de vier verplichte zaken. Vervolgens heeft hij andere drie zaken opgenoemd... ...die fundament vormen en fundament zijn voor het dien. Oftewel, gawa'idut dien, de pilaren van het geloof. Dat is in deze drie zaken waar wij al vorige week een beetje mee zijn begonnen. Waar wij al vorige week... Een deel van deze drie al hebben benoemd. En wat is datgene wat wij vorige week als laatst hebben genoemd? Welke misella, welke zaak? Wie herhaalt het voor ons? Wie herhaalt deze voor ons? Mm -hmm. Oké, okay. wat nog meer? Mm -hmm. Wat nog meer? Oké, okay. dus dat Allah Ta'ala degene is die ons heeft voorzien Degene die ons heeft geschapen En dit valt onder de eerste zaak van de drie zaken en deze eerste zaak, die is aansluitend op de tweede zaak die wij straks gaan noemen. Als we daar tijd voor hebben. En anders blijft het nog steeds dat we ons bevinden bij de eerste zaak. Dat Allah ons heeft geschapen. En niet zomaar heeft geschapen, maar met een doel. Want op de dag des oordeels zal tegen degene gezegd worden... ...die dachten dat zij zomaar uit het niets werden geschapen... ...of dat zij werden geschapen zonder doel... ...of dat zij werden geschapen zonder afrekening... ...of dat zij dachten dat Allah geen wijsheid heeft in de creatie... ...dat er tegen hun zal worden gezegd... ...tawbighan, afahasibetum annama galaqonakum abathaa... Dachten jullie dat wij jullie zomaar hebben geschapen, dat wij jullie hebben geschapen zonder een doel? Dat ik, Allah, jullie heb geschapen om te spelen en als vermaak in het wereldse? Dachten jullie dat? En dit zal tegen hun worden gezegd, terwijl zij in het helf uur verkwisten. En dan zegt Allah Ta'ala, ta Gezegd is Hij, verheven is Hij boven datgene wat zij dachten. Dat is de gedachte, en dat is datgene wat jullie dachten, en slechte gedachten hadden over Allah. En hij is dus ook Al-Haq, wat we vorige keer hebben behandeld, dat deze schone naam ook bij hem hoort. Dus aan hem behoort het scheppen en aan hem, aan hem behoort het bevelen. En het scheppen heeft dus een doel en niet dus zomaar. Vandaar dat de woorden van de moellef hier, hij heeft ons geschapen, hij heeft ons voorzien. Hij heeft ons niet, niet aan onszelf overgelaten. Oftewel, wij zijn geschapen met een doel en niet dat wij zomaar worden gelaten zonder emmer of nehi, zonder dat wij iets moeten nakomen of zonder dat wij iets moeten laten. Of en insanu en yutraq sudah dacht de mens dat hij zomaar wordt gelaten. Ey annahu la yubath wa annahu yutraq in en dat hij zomaar wordt gelaten in zijn graf. Zonder enige doel. Zonder bestraffing. Zonder afrekening. Al deze synoniemen zijn kloppend. Met betrekking tot dit vers. Dat wij dus niet de waarheid kunnen vinden. En dat wij de dwaling niet kunnen weten. Nee, dat is het geval niet. Dus wij zijn niet gelaten aan onszelf zonder dat wij middelen hebben om te kunnen overleven om te kunnen vinden en uitzoeken waar de waarheid zit dat is dus allemaal niet het geval integendeel, Allah heeft ons voorzien zoals we al vorige keer zeiden om wat? om juist bij hem dichterbij te kunnen komen om juist die waarheid te vinden om de honger te kunnen sussen en ook om de dorst en ook ...de kleding die jij, hebt, die jij nodig hebt als voorzieningen, primaire voorzieningen in het leven. Dus al deze dingen zijn aan jou gegeven. Waarom zijn al deze dingen aan jou gegeven? Omdat je niet kan zeggen dat jij aan jezelf bent overgelaten. Je hebt al de middelen. Dus aan jou is het... ...en aan de mens is het... ...niet dat hij krijgt behalve dat waar hij zijn inzet voor toont... Niemand kan op de dag des oordeels zeggen, O Allah, u heeft mij niet voorzien. O Allah, wij hebben de waarheid niet kunnen vinden. En Allah heeft ons niet aan ons overgelaten, behalve dat hij ons heeft geschapen met een doel. En wat is dat doel? Dat doel is, zoals hij in een andere vers zegt, dat hebben we vorige keer ook gezegd, om ons te beproeven. Maar met welke gaaien? Met welk doel om ons te beproeven? Opdat hij jullie beproeft wie van jullie de beste daden zal hebben. En welke daden en welk doel is dat jij verplicht bent te verwezenlijken? Of je hem zal aanbidden of niet. Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen om mij te aanbidden. Oftewel, je bent hier geschapen met één en allerlaatste doel. Wij zijn beproefd of wij Allah zullen aanbidden, ja of nee. Dat is de beproeving die ons bezighoudt in het wereldse. De liefde die voor Allah ta'ala verkrijgt wordt, is door middel van het verwezenlijken van de aanbidding. Zijn tevredenheid, zijn nabijheid, al deze worden bereikt, wat? Door het verwezenlijken van de aanbidding. Dat is ons doel van ons bestaan. En alsnog zijn er mensen die gafiloon, onachtzaam zijn, jegens dit. Onachtzaam zijn, verkwisten zijn in hun spel, in hun genot, in hun vermaak, in het wereldse. En zij zeggen, Wa in inhiya illa hayatuna ad dunya, wa ma nahnu bimab'uuthiin. En zij zeggen voorwaar, dit is slechts het wereldse. Wij leven één keer. Wij worden niet opgewekt. Hoe vaak hoor je niet om je heen. Vermaak jezelf, je leeft toch maar één keer. Ja, je leeft één keer in het wereldse. In het wereldse heb je maar één kans. Als je die niet grijpt, dan krijg je niet een tweede. Dat klopt. En soms die uitspraken van hun, je denkt dat ze heel ver gezocht zijn. Ze zijn ook ver gezocht. Ze berusten niet op feiten. Maar soms zijn die uitspraken, feiten op zich tegen hunzelf. Tegen hunzelf. Waarom span je je zoveel in? Je leeft maar één keer. Klopt. Ik span me juist in omdat ik één kans heb, één leven. En hier moet ik het laten zien. In het wereldse moet je het laten zien. Dus we zijn allen over eens dat Allah Ta'ala ons niet aan ons heeft aan onszelf heeft overgelaten. En dit zullen we nog meer bewijzen. Door middel van het volgende stuk waarin de Moellif zegt. Ik geef jullie bewijzen dat jullie niet zomaar zijn overgelaten aan jullie zelf. Waar is het, waar is het antwoord? Bel arsele rasule. Wel nee. Hij heeft een boodschap naar ons gestuurd. Oftewel. Wij hebben jullie niet zomaar geschapen. Wij hebben jullie niet aan jullie zelf overgelaten. Maar wij hebben een boodschapper gestuurd naar jullie. Wie zijn degenen die de weg en de wegen hebben bewandeld. Die ons laten zien hoe wij het gelukkige leven kunnen leiden in het wereldse. En hoe we de tevredenheid van Allah en het Heer Normaals kunnen bereiken. Wie zijn degenen? Dat zijn de boodschappers om de blijde tijdingen te geven en om te waarschuwen. De boodschappers die zijn gekomen... ...opdat jullie de mensen uit de duisternis naar het licht halen. De boodschappers zijn gekomen... Om ons te laten zien wat juist is en wat vals is. Om ons te laten zien wat een openbaring is en wat geen openbaring is. Wat een valse openbaring is. En lees maar de Koran op na. Dan zul je zien dat de Koran veelvuldig heeft gesproken over de profeten en de boodschappers. En in het specifiek is naar deze umma één profeet gestuurd. En de profeten in het algemeen zijn naar de mensheid gekomen. Vandaar dat Allah Taala zegt en hij herinnert de mensen van het boek: "Ja, ehla al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum. Yubayyin lakum 'ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Faqad ja'akum bashirun wala nadhir." Wallahu ala kulli in qadir. O mensen van het boek, er is een boodschapper tot jullie gekomen, de profeet Mohammed. Na een tijdje dat er geen profeten werden gestuurd. Tussen Isa alaihissalam was er een lange tijd dat er geen profeten werden gestuurd. Totdat de profeet Mohammed was gestuurd naar zijn volk, naar de mensen, naar de mensen van het boek opdat jullie niet zullen zeggen, voorwaar, er was geen waarschuwer tot ons gekomen. Oftewel, het bewijs, het bewijs is tot jullie gekomen. Argumenten zijn tot jullie gekomen. Jullie kunnen niet tegenstribbelen. En deze boodschapper, is dus gestuurd, zoals dit vers in Surah al duidelijk vermeld, ook naar de mensen van het boek. En wij zullen straks ook zien, met andere versen, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam) naar alle mensen zijn gekomen. En is gestuurd. Ook zegt Allah ta'ala in een ander vers. 'illa أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ wa nadira." En wij hebben jou gestuurd, o oh profeet, o oh Mohammed. Naar alle mensen. Op wat? Op dat jij zult waarschuwen. En opdat jij de blijde tijdingen zal geven. En daarna zegt Allah Ta'ala, En er is geen ummeh, en er is geen gemeenschap, en er is geen volk, behalve dat een boodschapper naar hen werd gestuurd. Kijk de rechtvaardigheid van Allah Ta'ala. Rechtvaardigheid van Allah Ta'ala, zodat de mensen niet op de dag des oordeels kunnen zeggen, O Allah, u hebt geen boodschappers naar ons, ons gestuurd. U hebt geen waarschuwers gestuurd. Hoe konden wij weten wat de waarheid was? Hoe konden wij weten wat de weg is naar u? Hoe konden wij weten waar het paradijs mee te halen is? En waar het vuur mee te halen is? Wij konden dat niet weten. Maar Allah Ta'ala zegt duidelijk, wij hebben boodschappers gestuurd. arsalna <tot> rusulana Vervolgens hebben wij ons boodschappers gestuurd. Eén de ander opvolgend. Wanneer de één gestuurd was en hij was klaar met zijn missie, komt de volgende. En overpijnt deze verzen, Overpijnt het op de beste wijze. We citeren niet zomaar al deze verzen. Ook zegt Allah Ta'ala, want deze zijn heel belangrijk op het moment dat je een dialoog hebt met iemand. Die boodschap van de religie, van de islam ontkent. Wanneer hij deze ontkent, dan zeg je, kijk hoe God, hoe Allah Ta'ala de boodschappers heeft gestuurd, opdat jij vandaag de dag de waarheid kan vinden. Als hij niet werd gestuurd, dan zou jij daar nooit achter kunnen komen. Vandaar dat hij zegt in een ander vers, Waarom? Boodschappers met goede tijdingen en als waarschuwers, waarom? Opdat de mensen niet kunnen zeggen van, oh Allah, u hebt geen boodschappers gestuurd. Als het ware, zij gaan dit tegenargument gebruiken op de dag des oordeels tegen hun Heer, tegen hun Schepper. Om zich vrij te pleiten van de bestraffing door zichzelf goed te praten. Wanneer vandaag de mensen geconfronteerd worden met het praktiseren... of geconfronteerd worden met het beleiden van islamitische geloof... dan zeggen zij dat dat niet berustend is op waarheid. Ze proberen zichzelf vrij te kopen, vrij te waren. En dat willen ze ook doen met de boodschap van de islam. De boodschap van alle boodschappers. Maar Allah heeft het duidelijk gezegd dat dit niet zal gebeuren. Ook zijn de boodschappers gestuurd wat... Om Allah daarmee te gehoorzamen. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Dus wij hebben geen boodschapper gestuurd. Behalve dat hij wordt gehoorzaamd met de toestemming van Allah. En een andere versie dit een beetje meer verduidelijkt: verduidelijk. مَيُطَعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ Allah. Degene die de boodschapper gehoorzaamt, die heeft Allah gehoorzaamd. Kijk hoe parallel samenhangt tussen deze twee aspecten binnen het geloof terug te zien zijn. Duidelijk. Oftewel. Dat je inziet dat de missie van de boodschapper enorm belangrijk is. En dat er niet zomaar mensen zijn die waren gekomen en die weggegaan zijn. En wij leven vandaag en we hebben andere dingen te doen. Nee. Ook zegt Allah Ta'ala... In een andere vers, maar nee, Allah kiest onder zijn boodschappers wie hij wil. En in een andere vers zegt hij, Allah kiest van zijn, zijn engelen gezanten en kiest van zijn mensen boodschappers. Dus wie is degene die de boodschappers hebben uitgekozen? Wie is degene die hun heeft uitgekozen? Allah. Dat de Joden... ...hiq en haat hebben op de profeet Mohammed... ...omdat hij geen zoon was van de zonen van Israël... ...dat is hun zaak. Maar dat hij uit de schap komt van de profeet Ismaël. Die op zijn beurt een Arabier was. En daarmee de profeet salam, in Arabier werd en was. Dan zeggen we: Allah heeft hem uitgekozen. Jullie dienen in hem te geloven. Jullie dienen hem te volgen. Want waarom verwierpen, verwierpen zij hem? Omdat hij geen zoon was van Ben-Israël. Dus de profeten zijn gekomen met één belangrijke missie. En dat is om de boodschap te verkondigen. Vandaar als je de Koran overpijst. Dan zul je zien op verschillende plekken geeft Allah aan. Dat de boodschap verkondigd dient te worden. En hij zegt. Ja, ayuha Rasoolu. Bellig me unzila min Rabbik. O boodschapper, verkondig datgene wat van jouw Heer is geopenbaard. Oftewel de profeet en alle boodschappers doen datgene wat hun gezegd wordt verkondigen datgene wat hun gezegd wordt. kijk hoe belangrijk dit is dit is de openbaring al wahyu al ilahi sommige mensen komen naar je toe en die zeggen wij kunnen allemaal een nieuwe religie uitvinden ik ik kan een groepje mensen verzamelen. En ik kan zeggen mensen. Ik ben een profeet. Volg mij. Wat doet deze persoon? Die handelt volgens zijn eigen ik. Die handelt volgens zijn eigen intuïtie. Ingeving. Die handelt volgens datgene wat hij denkt dat goed is. Maar de profeten. Die handelen volgens datgene wat. Degene. Beter weet wat wij. Beter weet dan wij zelf. Dat is het verschil. ...dat degene die hem heeft gestuurd... ...waarlijk de waarheid is. En vorige keer... ...was er een... een, een man... ...en wij kwamen in gesprek met hem... En we gingen een beetje uitnodigen naar de islam. Toen zei hij van... ...ik kan ook nu... ...zeg maar een eigen religie starten... ...en oprichten... ...door wat mensen aan te sturen... ...en wat handelingen enzovoorts voor te schrijven... En je kan mensen soms daarmee manipuleren. Zeggen we dat dit duidelijke misverstand is. Dus als jij weet dat de boodschapper gekondigd... of aangekondigd, gestuurd is... met de openbaring die van de hemelen komt... uit de hemelen... van degene die al wijs is, die al wetend is... dan is het duidelijke verschil. Vandaar dat hun boeken is gegeven... Vandaar dat hun verschillende voorschriften is gegeven. En dit past allemaal in hun eigen volksbeleidenis. Datgene wat in de tijd profeet Moosa als voorschrift was, geldt niet bij ons. En dat, waarom? Omdat Allah weet dat wij dat niet kunnen verdragen. Omdat Allah weet dat wij dat niet aankunnen. Zoals Het gebed. We weten dat profeet Musa salam de profeet Mohammed sallallahu wasallam tegenkwam. En hij, zei, hij vroeg hem, wat heeft jouw Heer jou geopenbaard? Waarop hij tegen hem zei, zoveel en zoveel gebeden. Toen zei, hij: ik vroeg mijn volk minder, ga en vraag. Oftewel, die verschillende voorschriften. Ja minkum wa voor elke van jullie als volken, voor elke van jullie als profeten, hebben wij een weg en een wet gemaakt. Dus Allah Ta'ala is degene die al wijs is. En de profeet, sallallahu alaihi is in het specifiek gestuurd naar alle mensen. Terwijl de voorgaande profeten gestuurd waren naar een specifieke volk. Vandaar in de Koran zul je treffen dat Allah Ta'ala zegt, O mensen, voorwaar? Ik ben een boodschapper tot jullie allen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is gestuurd zelfs naar de jin, Naar de geesten. Toen zei op een gegeven moment. وَيْتْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ En toen een groep van de jin naar jou luisterde toen jij ja het Qur'an aan het lezen was. يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى O mensen, de jin gingen terug naar hun volk. En ze zeiden, O mensen of oh, le, groep lui, uh, groep mensen, of groep gezanten van de djinn, wij hebben waarlijk een boek gehoord, die gezonde is na Moesha. Oftewel de djinn zelf wisten dat er boodschappen waren. Zij wisten zelfs, dat er boodschappers waren, en dat de openbaringen aanwezig waren. Want waarom zeggen zij, een boek dat gezonde is na Musa, dus ze waren op de hoogte van Moosa, ze waren op de hoogte van de openbaringen. En deze tegenwoordig als je nu aanspreekt, je zegt een openbaringen en zegt welke openbaring heb je, of wat praat jij? Dus, hoe dan ook, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd naar alle wereldwezens. Allah Ta'ala zegt, Wij hebben jou gestuurd. Slechts als een barmhartigheid voor de wereldwezens. Waarom is dit belangrijk om te kennen? Wanneer iemand naar jou komt en zegt... ...jullie profeet is slechts voor de Arabieren. Huh? Misvattingen de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Want hier gaat het om. Zijn boodschap. Degene die zijn boodschap accepteert. Zoals we zo meteen gaan lezen. Die is gered. En degene die zijn boodschap niet accepteert. Die is in dwaling en die is in het vuur. Dat speelt dus bij de mensen. Wanneer hij nu iemand aanspreekt, een christen of een jood, wat is datgene wat hij moet doen? Hij erkent dat er een hogere schepper is. Oftewel, als hij een jood of een christen is, herkent hij dat. Wat moet hij doen? Hij moet erkennen dat de profeet Mohammed de laatste der profeten is. Dan is hij gered. Dus jij ja, als moslim zijnde moet weten hoe je hem moet overtuigen. Hoe je hem moet overtuigen dat de profeet laatste de profeet is. Hoe je hem moet overtuigen dat hij een profeet was. Hoe je hem moet overtuigen dat de voorgaande religies allemaal zich aansluiten op één doel. Oftewel dat de boodschappers allemaal gestuurd zijn met één doel. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن Illa إِلَّا ilayh, إِلَيْهِ أَنَّهُ la illa, illa ana فَعْبُدُونَ we hebben geen één boodschapper gestuurd, geen één, behalve openbarende, zeggende hem, weet dat er niets of niemand naast Allah wordt aanbeden. Het is simpel. <tied> Wij maken geen onderscheid tussen één van de profeten. De misvatting dat de profeet Mohammed gestuurd is naar de Arabieren, dit spreekt hem tegen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt ook duidelijk in de hadith. Waarlijk, er is niet, het is geen Arabier die beter is dan een niet-Arabier. Of een zwarte die beter is dan een witte, behalve in het taqwa, in gods vrees. En dan zeggen we de, het vers in Solat al-Hujaraat, die ons als Umma verenigt. Oftewel verenigt op de waarheid met het kennen van natuurlijk het monotheïsme. Buiten dat heeft geen eenheid. Allah Ta'ala zegt: Inna akramakum Allah De meest edele bij Allah is degene die hem het meest vreest. Niet degene die Arabier is. Niet degene die afstamt van een Arabische stam. Nee. Dus deze misvatting, misinterpretatie, is onterecht. Is vals. Waarom zeg ik dit? We moeten voor oog hebben om mensen te kunnen uitnodigen. We moeten voor oog hebben dat we kunnen profiteren van de toestand waarin wij verkeren. Maar het ontbreekt aan cruciale, fundamentele basiskennis. Als wij dat meer hadden, dan konden we veel meer met de wil van Allah Ta'ala mensen uitnodigen naar de islam. Maar dit ontbreekt. Je moet het maar zien, een huis dat geen pilaren kent. Als je een dak bouwt zonder sterke pilaren, wat gebeurt er? Binnen de korte keren valt het dak ook, toch? En dat is het geval. Het is niet voor niets dat wij al deze verzen en deze yani, doctrine herhalen en overpijzen. Want met het doel dat jij deze kennis, inshallah ta'ala, kan verspreiden. Vervolgens zegt de mooi schrijver, met de oprechte wil die hij heeft, oprechte intentie, dat hij ons wat wilt aanleren, precies deze pilaren waar we het net over hadden, de kawa'it, de stelregels, de usul, de fundamenten van het geloof, hij zegt, we men al-ta'ahoy daghallal-jannah. We men da al-sa'ahoy al naar Blij de tijdingen voor degene die moslim is. ...blijde tijdingen die de profeet Mohammed... ...als profeet voor jou is. Waarom? Waarom is het een gunst voor jou... ...dat de profeet Mohammed naar jou gezonden is? De laatste der omem. Er zijn verschillende Ummem geweest. Verschillende gemeenschappen. In de tijd van Moosa. In de tijd van Ibrahim. In de tijd van Noach, In de tijd van... Yahya. Daar zijn allemaal volken geweest, toch? Maar waarom... ...moeten wij het meest blij zijn met de komst van profeet Mohammed. Waarom moet jij vereerd voelen dat je de profeet Mohammed als profeet hebt en dat hij naar jou gestuurd is? Waarom? Omdat de onbed van de profeet, sallallahu alaihi de beste onbed van al de rest is. Dat zij dus andere mensen oproepen tot het goede. Het te verrichten en een slechte van Handen, is het vers van klopt. Ja. Het vers wat de broeder citeert: Kunt om om met in Origin Linaas. Jullie zijn de beste generatie, gemeenschap die ooit tot de mensheid is gekomen, dat weten we. Maar waarom in het specifiek dat we vereerd zijn met de komst van de profeet Mohammed. Oftewel, omdat hij de beste der profeten is. En zo meteen gaan we een vers lezen, Surah zemmil, die deze betekenis ook meer zal verduidelijken. Maar als je weet dat de beste, der beste naar jou gezonde is, wat doet het met je? Dan ben je vereerd. Dan moet je je vereerd voelen. Want de profeet, sallallahu alaihi wasallam, sallam, is zoals in de bekende hadith staat, Ik ben de beste onder de zonen van Adam. Wala En ik schep niet op. Maar dit is omdat Allah hem zo heeft gemaakt. Omdat Allah hem heeft gekozen boven de andere profeten. Is het niet op de dag des oordeels wanneer er bemiddeld wordt. En op de dag dat de meeste mensen in vrees zullen zijn. En iedereen zal in vrees zijn. En niemand zal mogen bemiddelen. Ze gaan naar Noach. Ze gaan naar hem. Om te vragen of er bemiddeld kan worden. Wat voor bemiddeling. Dat het uur zal komen. De mensen zullen vernietigd zijn. De mensen zullen in wanhoop verkeren. Dan willen ze maar wat. Dat er met hun wordt afgerekend. Moet je nagaan. Als je ergens bevindt op een plek. En tegen jou wordt gezegd. Je moet wachten. Dan is het voor jou... Dat je terecht staat minder erg dan dat je moet wachten. Je beeft. Je bent bang. Je angstig. Hoeveel, hoeveel jaar krijg je? 30, 35, 40. Dan zeg je van... Reken, reken met mij af. Het is, ik wil gewoon ervan van af zijn. En dat is op de dag des oordeels. Vandaar dat ze zullen bemiddelen. Bij de profeten. Dan komen ze bij Isa. Dan komen ze bij Noor. En Noor zal zeggen... Vraag niet aan mij. Ik... Nefsi, nefsi. Ik wil vandaag zelf gered worden. Ik heb aan mezelf genoeg. Noor. En dan zal hij zijn zonde noemen. Eén zonde die hij heeft begaan, zal hij noemen. Eén zonde. Welke zonde was dat? Zoek maar uit. Sahil Bukhari en anderen overleven deze hadith. Volgende keer, degene die het heeft, na de les kan het noemen. Heeft Tayyip, je hebt het. Verklikt. <laughs> Nuh alayhi salam. En dan gaan ze naar Ibrahim. dan gaan ze naar Moesah. Uiteindelijk komen ze naar Isa. En die zal zeggen. Niet na, vraag niet mij. Vraag naar pro, na profeet Mohammed. Dus de shifaah. Is duidelijk te zien dat die voor de profeet zal zijn. Het andere bewijzen dat de profeet Mohammed. Sallallahu alayhi wa De beste der profeten is. En hij is gezonder naar ons. Vandaar dat Allah, Allah, Allah Ta'ala zegt: ala min wo wo al Allah heeft zijn gunst getoond aan jullie, aan de gelovigen, omdat hij een profeet uit jullie midden heeft gestuurd. Of een midden uit hun. Om hun wijsheden, oftewel. De boek, het boek en ook zijn sunna aan jullie uit te leggen en jullie waren voorheen verkeerde voorheen in duidelijke klaarblijkelijke dwaling dus de profeet Mohammed sallam, zal de bemiddeling toekomen op de dag des oordeels en zo zal hij ook hoogste plek in het paradijs krijgen welke plek is dat? Verdeels. Vandaar dat hij ook zegt tegen jullie, hij zegt tegen ons, vraag voor mij de hoogste plek in het paradijs. Wanneer wordt deze dua gedaan? Na het adhan. Na de adhan. Wat voor dua? Dua voor de profeet. Hoe gaat die? Allahumma rabbi, deze da'a wa salat al dus deze plek en andere bewijzen laten allemaal zien dat wij volledig trots moeten zijn dat de profeet Mohammed sallam, tot ons is gestuurd en dat wij mogen uitmaken van zijn umma. Want waarom? Want de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een andere hadith: "En degene wiens ziel in mijn hand is, hoort geen Jood of christen, en heeft niet geloofd in wat ik gebracht heb, dan is hij van de van er is geen ziel en ik zweer bij Allah Taala dat er geen ziel, geen mens van mij hoort vanuit het Jodendom of het christendom, vervolgens niet geloofd in datgene waarmee ik ben gekomen behalve dat hij tot de bewoners van het heel zal zijn. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Ghil ya Rasul Allah, "wa man ebbe. wa man ya'ba?" قال: "Man ata'ani. Man ata'ani yadkhul al-janna, wa man 'asani faqad ebbe. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt: "Iedereen van mijn gemeenschap zal het paradijs binnentreden." behalve degene die niet wilt sahaba radiyallahu anhum die waren leergierig niet vandaag mensen citeren ayat mensen citeren ahadith hij is in een andere wereld, het doet hem niet veel citeren gaat. je praat over geld hij wordt wakker hoe kunnen we winst maken, wat kunnen we uitstippelen wanneer een hadith wordt genoemd, wanneer een ayat wordt genoemd profeet toen hij met de, met de metgezellen sprak hoe spraken zij met hem? Hoe zaten zij met hem? Ze zeiden net alsof een vogel op onze hoofd zit. Of wel, zo aandachtig zaten ze te luisteren. Want ze wisten waarmee hij komt. Het is geen woorden van hemzelf, maar het is een openbaring die van Allah komt. Zij wisten waar hij over sprak. Dus de sahaba, radiyallahu anhum... Hoorde dit. Iedereen zal van mij om mijn gemeenschap het paradijs binnengaan. Behalve degene die niet wilt. Degene die geen paradijs wilt. Wie moet dat zijn? Dat vroegen zij aan hem. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam) zei. Degene die mij gehoorzaamt. Die treedt het paradijs. En degene die mij niet gehoorzaamt. Oftewel niet gelooft in datgene waarmee de profeet met de boodschap is gekomen. Die zal in het uur zijn. Dus kijk wat een gemak wij hebben. Of kijk wat voor genieting wij hebben. Wij hoeven slechts hem te gehoorzamen en we treden het paradijs binnen. Maar dat is de wil van Allah Ta'ala. Want die weet wie het recht heeft op de leiding en hij weet wie het verdient. En hij weet dat degenen die niet geleid zijn, dat die ook niet van hem houden. Hij weet dat degenen die niet geleid zijn en geleid zullen worden, dat die nooit van Allah willen houden, oftewel nooit hem willen aanbidden. Dus alles is met rechtvaardigheid. Hoe dan ook, degene die hem gehoorzaamt, die heeft alle proviant in het wereldse en ook in het hernamals. Oftewel, hij is de meest gelukkige. Allah Taala zegt ook in een andere vers: "En wie gehoorzaamt Allah en de profeet, dan zijn zij bij degenen aan wie Allah genade heeft geschonken, de profeten, de waarheidsgetrouwen, de martelaren en de rechtvaardigen. En die Degene die Allah gehoorzaamt en de profeet en de profeet. Hè? Degene die Allah gehoorzaamt en de profeet. Die zal zijn op de dag des oordeels met degene die Martelaar zijn. Met de oprechten. Met de profeten. Waarlijk. Dat is zijn beste gezelschap. Ook in een hadith. Die wordt overgeleverd. Als goed is door sahai Muslim. Of ook Bukhari. Enis bin Malik. Radiyallahu anhu. Die zei. O boodschapper van Allah. Wanneer jij met ons bent. Dan zijn wij blij. Maar wanneer wij naar onze huizen gaan, dan huilen wij. Want in het paradijs zal jij grotere rang hebben. Jij zal grotere rang hebben. En rangen. Wij kunnen dan niet met jou zijn. Kijk waar de metgezellen over gingen nadenken. Wat bij hun... Dat is duidelijk dat zij hun leven gaven om de islam. Zij gaven hun leven en leefden naar toe. En leefden om de islam... Hoe kan het zijn... dat wij lager zijn in rang... en jij ja, hoger... dat kunnen we niet samen met jou zijn. Dus ze hadden heel veel kwelling daarmee. Heel veel verdriet. Waarop Allah Ta'ala dit vers heeft geopenbaard... die ik net heb geciteerd. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... De persoon zal zijn... met degene... van wie hij houdt. Hou jij van de profeet? Dan zal Allah Ta'ala jou de gelegenheid geven... Om wat? Om met hem te zijn, ook in het paradijs. En inshallah ta'ala zijn ook nog vijf minuten, dan, dan beëindigen we het. Nog een paar uh, zaken omtrent dit, dus degene die hem gehoord, die treedt het paradijs binnen. Nou, dus de Profeet is gestuurd naar ons en hij had heel veel verband met zijn umma. Dus hij is gestuurd naar ons en degene die hem gehoorzaamt, die treedt het paradijs binnen. Maar hoe was de Profeet zelf tegenover zijn umma? Allah Ta'ala beschrijft hem en hij zegt: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا Voorwaar, er is een boodschapper tot jullie gekomen vanuit jullie midden. Het doet hem heel veel pijn wanneer hij ziet dat jullie lijden. En hij is heel erg gretig, vurig, wilt hij dat jullie het goede doen. En in een andere vers moet je nagaan dat Allah Ta'ala hem beschrijft en zegt... De profeet is dichter bij jullie, nabij, meer dan jullie voor jullie zelf dichtbij zijn. Dus de profeet is nog dichter bij ons dan wij tegenover ons zelf zijn. Oftewel, zijn gretigheid, en vurigheid die hij heeft, dat wij het goede verrichten... ...is enorm groot. En inshallah ta'ala... ...in de volgende lessen... ...zullen we het hebben... ...over wat de gevaren zijn... ...en ook andere bewijzen... ...dat uh, opduiden... ...dat degene... ...die hem gehoorzaam het paradijs binnentreedt... ...en degene die hem niet gehoorzaamt... ...en dan zullen we ook vertellen... wat ...niet gehoorzaam betekent... ...al masiyah ma rasul... ...of ma rusul... ...wat dat inhoudt... ...en vervolgens... ...zullen we het hebben over... ...dat voorheen... ...als bewijs... ...ook Moosa... ...alaihissalam gestuurd was... ...naar zijn volk... ...en naar Firaun... ...en wat gebeurde met Firaun... ...die werd gestraft... ...omdat hij niet... ...geloofde... ...en profeet Moosa... ...volgde... ...dus als hij... ...de slechtste op aarde was... ...en Musa destijds de beste op aarde was... ...en vervolgens werd gestraft... ...hoe zit het dan met mensen die profeet Mohammed niet volgen? Omdat hij beter is dan Musa. Dus dat inshallah... ...en dan zullen we overschakelen... ...naar uh, het volgende kolom... ...dus tweede meselle, ...en derde meselle heeft heel veel tijd nodig... Gaat over het houden van en, en haten van, omwille van. Zor, zorgt voor heel veel uh, uitleg wat ik niet in één les kan. Dus die gaan we overslaan. Derde kolom, derde zaak. Is wat veel verrijzend is. Kost heel veel tijd. Omdat er uh, veel uh, misinterpretaties zijn. Uh, zal ik dat ook hier uitstellen. Tot inshallah een andere keer. En daarna gaan we als het goed is gewoon beginnen met de drie fundamenten. Wat jullie zien zijn allemaal inleidingen. En dit is ook temhid. Deze inleiding is dat jij dan op de hoogte bent het volgen van de profeet. Vervolgens het alleen aanbidden van Allah. Vervolgens het kennen van de drie fundamenten. En als er vragen zijn omtrent de voorgaande lessen of iets wat vandaag onduidelijk was. Dan kunnen die gesteld worden. Sommige mensen uh, hebben gevraagd wat was onze profeet Mohammed sallam, voor het openbaring? Uh, was hij zelf, het is een beetje moeilijk om zoals die woord te zeggen, ne? was een niet gelovige en dan pas gelovig geworden na het openbaring, of ik heb het wel gelezen, het is wel lang geleden, zelf, maar hoe moeten we dan antwoorden op, op zo de vraag die gesteld is, uh, wat was de profeet sallallahu alayhi wasallam op welke middelen, op welke geloof bevond de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zich, alvorens hij de boodschap kreeg. In principe is dit wat terug zal komen, vraagstuk, uitgebreid, het kennen van de profeet, oftewel uh, tweede fundament, het kennen van de profeet, zal daar natuurlijk het een en ander over worden verteld en wat verplicht is voor de moslim te weten over zijn profeet, welke rechten en welke kennis jij nodig hebt. En dit is onder andere een uh, belangrijke vraag. En we kunnen zeggen dat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zat op een millen van het Tawhid, van het monotheïsme. Waarom? Omdat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam duidelijk Hanivas. Was we zullen straks ook zien wat deze woorden betekenen. Hanivia. En wat een hanif is en hoe hij handelde. Zo schermde hij zich af in de grot. Alvorens hij de boodschap kreeg om alleen Allah te herdenken. Zo ook was de profeet sal iemand die nooit iets naast Allah aan deelgenoten toekende. Dus daarin kunnen we zeggen dat hij een hanif was, oprecht Allah aanbiddend. Dat was zijn geloof, hanif. Want Allah Taala zegt, toen ma'ina uh, ileka en niet tabi'a ibrahim hanifa, vervolgens openbaarden wij aan jou om de millet, om de weg van profet profeet Ibrahim te volgen met Hanif. Maar ook in het de, in de tweede fundament, het kennen van de profeet, zullen we daar wat meer over vertellen. Hoe de profeet Sallam Allah aanbad, wat voor aanbiedingen werden verricht en voor de openbaring hoe het aan toe. Zat in het schiereiland waar ook hij gestuurd was. Nee. Kan je die, nu, het over 40 dagen herhalen? Ja. Ja, degene die 40 dagen samen met de imam de eerste takbir, of zowel takbir als het lichaam, haalt, 40 dagen, dat betekent alle vijf gebeden. Wat zeggen de geleerden? Dat jij in de rij staat. Dus kijk hier. Is de beproeving. Dat jij al in de rij staat. Stel je voor. Je komt net de moskee binnen. allah akbar Je bent wel in de moskee. Maar ze zeggen. Je moet al klaarstaan in de rij. Dan heb je de de telegram gehad Samen met de imam. Samen met de imam. Degene die dit doet. Veertig dagen. Van hem wordt. Hij is vrijgevaard van twee zaken. huichelarij. ...en van het vuur. niet veel, en ook van het vuur. Deze hadith is wel... ...menig verschil onder de geleerden, Maar datgene... ...waarom zeg ik het? Want je kan... ...straks op sheikh Google, kan je zien van... ...oh, misschien is de hadith niet zwak. Maar als jij niet grondig deze hadith hebt onderzocht... ...dan kan je dat... ...sheikh Google heel makkelijk... ...kwalijk nemen van... ...hoe kan het tijdens de les is de hadith goed bevonden. Maar is grondig onderzoek gedaan. Dus de hadith zijn met ander ahadith bij elkaar opgesomd is die correct inshallah Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam